...heeft niet het juiste spoor blijven. Mertens in elk geval gevonden in het strafstorpgebied. Hij gaat om Vermeer heen en lijkt dan de 3-1 binnen te schieten. Maar al de wereld, zijn landgenoot voorkomt dat door die bal van de lijn te halen. Blijft wel een corner staan voor PSV die Mertens gaat nemen vanaf de linkerkant. Matas gaat naar de eerste paal lopen. Wijnaldum staat daar Toyvonen-Marcello. Bal wordt niet weggekopt, wel weggetrapt door van de wiel ten koste van de nieuwe hoekschop. Ik denk dat Frank de Boer op de bank van Ajax de ogen heeft gesloten. Na zoveel onvermogen. dat je na een tegengoal een aftrap neemt. en 15 seconden later bijna tegen nog een tegengoal aanloopt. Dat is werkelijk een doodzonde in de voetbalwereld. Maar het gebeurde Ajax bijna. 2-1 voor PSV, hoekschop Merkens. De armen omhoog. Is dat een teken? En zo ja, voor wie? niemand, want Boer richtte de bal weg bij de eerste paal, dan moet Manuel even de bal aannemen en dan zou die kunnen schieten als hij dat goed zou hebben gedaan. Dat doet hij niet, de bal gaat wel breed. Via Strootman terug naar Mertens, Mertens het strafgebied in, krijgen we weer zo'n situatie, draait naar binnen, Mertens. Dan moet er geschoten worden door de Rijk en wordt het schot geblokt door de verdedigers van Ajax. Het piet en het kraakt bij Ajax achterin. Strootman met een voorzet die geblokt wordt door Erikse via de de bal over de achterlijn en weer een corner aanstaande dus voor PSV vanaf de linkerkant, waar de verdedigers nu weer een plekje zoeken. De Rijk nog even wat op Jutten, de woorden krijgt van Erik Pieters alsof de Belg er toch iets wat doorheen zit in deze wedstrijd. Hij is tenslotte de oorzaak van de blessure van Titon als Mertens die bal nog eens oppakt voor het publiek dat inderdaad na het opjutten van onder meer Wijnaldum ontketend ook lijkt en er inmiddels een waar feestje van maakt. Daar in die hoek, daar komt die corner van Mertens vanaf de linkerkant, eerste paal doorgekopt door Boerrichter Notenbeyen uit het strafschopgebied halfweg gekopt door van der Wiel, maar weer opgevangen door Manolev namens PSV aan de rechterkant van de Wiel staat daar nu ook als een soort linksback. Manolev kiest ervoor om terug te spelen naar Pieters en Pieters heeft de bal rond de middenlijn te pakken namens PSV, dat dus na 57 minuten met 2-1 voor staat in deze wedstrijd tegen Ajax. Al drie minuten lang is Ajax eigen helft nauwelijks nog afgeweest. Hoewel het tussendoor nog een keer even mogen aftrappen zelfs ook. Nu eventjes omdat de bal terug gaat naar de keeper van PSV. Zie nu, maar er komt een diepe bal die wordt opgepikt door Lens. Lens met Anita wil er langs. Komt er niet langs omdat Anita heel slim blijft kijken. Dan in het uitverdediger zijn armen opsteekt en zegt wie is er aan speelbaar. Het antwoord is eigenlijk niemand. Dan wordt hij door Lens van de sokken gelopen en krijgt hij voorkomen terecht een vrije schop. De grensrechter had dat vrij snel in de gaten. Lens geeft hem een klein tikje tegen de zijkant van de Schenen aan. Vermeer weer opgejaagd nu inmiddels door Mataf, die nu ook druk zet op Vertongen met een sliding. Vertongen van de bal zit. En dat correct doet. Vertongen zelf, geeft dan een uh, tik aan Lens. Zet die van de bal, maar maakt daarbij zeker een overtreding en verdient een kaart ook. En dat gaat Kuipers nu doen ook. Geel, de tweede in deze wedstrijd. Schil voor Jan Vertongen, had hem in de eerste helft al verdiend. Toen had Kuipers nog het idee van nou laten we dat niet doen in deze fase. Nu krijgt Vertongen hem wel, het is terecht. Want hij geeft gewoon een tik richting Lens. De bal is al weg en hij raakt voet, de voet van de PSV aanvaller. Lens heeft nog wat pijn. Kuipers informeert nog even. Gaat het wel met je, jongen? Ja, het gaat prima. Ik trap het er even uit. En kies dan positie in het strafstopgebied van Ajax. Waar Kevin Strootman inmiddels klaar staat namens PSV om die vrije trap te nemen. Meter of tien voor het strafstopgebied van Ajax. Iets wat aan de rechterkant. Natuurlijk, iedereen die kan koppen is mee. Daar komt die bal van Strootman. Die komt bij de tweede paal. Wordt daar weggekopt door Theo Jansen. Verlengt dan door Boerichter weer richting de helft van de PSV. Maar Ajax komt er niet uit. Want PSV vangt weer op via Strootman en Wijnaldum. De rechterkant van het veld, Wijnaldum. Met een verdediger voor zijn neus. Dat is een middenveld trouwens. Eno. En via 0 gaat de bal opnieuw over de achterlijnen. En komt er weer een hoekschop aan voor PSV. Dat is de zoveelste in korte tijd. En dat onderstreept voor de duidelijkheid. Mocht u dat niet helemaal hebben meegekregen. Dat het echt nog maar op één helft gebeurt. Al een minuut of 7, 8 lang. Vanaf het moment van de strafschop en die uh, goal van Wijnaldum. En de volgende hoeschop van de uh, Strootman. Doelman Vermeer stond half. Toifonen met het hoofd, komt de verkeerde kant op. Mertens wil wel schieten, maar de bal stuit het net en daar komt er niet aan toe. Wordt dan in de weg gelopen door Eriksen. Krijgt de bal nog bij Wijnaldum. maar dan is er overtreding gemaakt door, ik denk, weer van de wiel. Op Mertens, net buiten het strafschopgebied. Ajax weet niet meer waar het het zoeken moet. Al negen minuten lang is de ploeg van Frank de Boer na een hele aardige openingsfase in de tweede helft in paniek. En hebben ze geen idee meer waar ze moeten lopen. PSV loopt ze aan alle kanten voorbij. En daar waar PSV in een wakstad eigenlijk net na die blessure van Titon. Ja. En hopeloos op zoek was naar de vorm, Heeft Rutte wat dat betreft toch... De juiste snaar weten te raken bij zijn mannen. Doe het dan voor Titon. zal misschien het uh, devies geweest zijn. Nou, PSV doet dat, staat inmiddels met 2-1 voor. Na nou, die penalty dus van Wijnaldum. En krijgt nu de gelegenheid om met een vrije trap die een meter of drie voor het strafschopgebied ligt. Iets aan de linkerkant een, uh, een doelpoging te doen. Er staan twee mensen achter, Strootman en Mertens. Die bedenken nu een ingenieus plan waarmee de muur van Ajax geslecht kan worden. En ook de man die in het gif groen daarachter nu driftig staat te wijzen. Dat is uh, Kenneth Vermeer, bal wordt door Mertens nog eens even goed gelegd. Dat betekent terecht dat de kleine Belg waarschijnlijk gaat schieten. En dat Schrootman in deze fase fungeert als, uh, als bliksemafleider. Iemand in het publiek heeft dan het vlagje met uh, een uh, sjaaltje met Mertens omhoog gestoken. Met een schiet op uh, Vermeer. En dan is de rebound voor Lens. Maar die schiet de bal naast de goal van uh, Kenneth Vermeer. Zo komt Ajax met de schrik vrij na precies een uur spelen. En een 2-1 voorsprong voor PSV. Gaat de doeltrap genomen worden door Vermeer. En gaat PSV direct weer druk zetten op die laatste lijn van Ajax. En het sorteert perfect. Ja, want Ajax is de bal meteen weer kwijt. komt. PSV weer daar Toivo. De Bal net te hard. Vertongen zegt laat maar lopen. Vermeer weet het zo net nog niet. houdt nog een oogje in het zeil. Maar laat het er dan vervolgens maar bij. En opnieuw dus is Ajax de bal. Want dat valt wel echt op. Binnen seconden kwijt. Nadat het hier even heroverd heeft. Of zoals zo even. Dat PSV de bal in een poging die in het doel te schieten. Over of naast het doel van Vermeer heeft geschoten. De boer is er maar bij gaan staan. Dat lijkt me verstandig. Want zijn ploeg kan wel wat aanwijzingen gebruiken. Zo in dat eerste kwartier, na het eerste kwartier van de tweede helft. Nu ligt de bal even op de helft van PSV. Waar Siktersson doorkomt op Boerrichter. En de bal voor de voeten komt van Sien de Jong die uitglijdt. Maar de mazzel heeft dat de bal vervolgens door uh, Timothy de Rijk over de zijlijn wordt gegleden. En Ajax nog een ingooi aan de overhoudt. Het PSV publiek staat voor met 2-1. Heeft alle vertrouwen in een goede afloop naar die goede fase van de thuisploeg van zo even. Maar PSV zal zich ook realiseren dat dat wel de fases zijn in een wedstrijd waarin je eigenlijk moet toeslaan. Zeker als je de kansen krijgt om de wedstrijd definitief in veilige haven te duwen. Gewisseld gaat er worden bij Ajax. Wie naar de kant? Siktorsson. Wie erin? Boulikin. Het officiële competitiedebuut van de 31-jarige Rus. Hij komt Siktorsson aflossen. Hij uiteraard in de spits. Wie dan vanaf de rechterkant? We gaan het zien. En ook krijgen we nu het leuke duel tussen twee mannen die vorig jaar in Den Haag nog successen vierden. De Rijk en Boelekin. Het voordeel zou kunnen zijn dat De Rijk menigmaal tegen Boelekin heeft gespeeld. En dus weet hoe de rust te bestrijden. Maar ja, Ajax moet eerst nog maar eens een keertje een beetje in vorm komen en in de buurt van Boelekin komen. Vrij trap gegeven door Kuipers aan PSV. Omdat er een overtreding wordt gemaakt door wie anders zou je bijna zeggen dan Jan Vertongen. Die in deze fase buitengewoon ongelukkig is en heel veel frustratie in zijn actie legt. Nu is Matas weer het slachtoffer als Vertongen weer te laat bij de bal is. Ook nog in aanraking komt met de hand van Matafs. Dus zelf ook even pijn heeft aan de bovenlip. PSV heeft de toegekende vrije trap inmiddels genomen. De Rijk op de helft van Ajax aangekomen. Bij Naldem stuurt dan Lens weg. Dat is doorzien door Anita. En dan heeft Ajax via Jansen en Anita de bal. Uiteindelijk krijgt Anita nu een enorme peer van Lens. Nou het mag door allemaal van Kuipers. En Boerichter verspeelt de bal dan naar Manolev. En maakt dan een overtreding. En dan mag Ajax een vrije trap nemen. Omdat Manolev namens Kuipers of volgens Kuipers de eerste overtreding heeft gemaakt. En Ajax gaat nu wijzen op Anita, die daar op de grond ligt... en toch een de peer te verwerken kreeg van Jermaine Lens Het wordt op zijn minst wat onvriendelijker Hij allemaal. Heeft... Lens is een uh, fractie te laat eigenlijk in het duel. Nou heeft Anita nog de mazzel dat de sluiting van Lens eigenlijk min of meer voor hem langs gaat. Hij moet er overheen springen. De twee hebben dan uiteraard contact. Het is 100% een overtreding van Lens, maar de schade, zoals gezegd, ze valt mee... Dat is voor Anita goed nieuws, hoewel hij toch wel wat loopt te trekken. Benen. Ja, hoed, die stop behoorlijk geraakt. Dan is hij toch ongelukkiger in botsing gekomen met Lens dan ik eigenlijk dacht. En uh, echt pijn heeft, maar door uh, moet voorlopig, in ieder geval door wil ook. Marcelo aan de andere kant moet uitverdedigen, wacht dan wel heel lang mee. Dat betekent dat Eriksen bijna bij de bal kan komen. Lijkt erop dat hij nu vanaf de rechterkant gaat spelen. Boedekin in de spits, de Jong erachter. Een Boerrechter blijft dan gewoon aan de linkerkant staan. Dat is hoe Ajax het wil doen in het laatste kleine half uur van deze wedstrijd. waarin PSV dus met 2-1 voor staat, doordat Wijnaldum inmiddels een minuut of tien geleden de strafschop verzilverde achter Vermeer. De Rijk ruimt op namens uh, PSV als Boelekin met de borst heeft geprobeerd een uh, ajax aanval voortzetting te geven richting de Jong. Hij staat de Rijk dus tussen. Die bal van de Rijk gaat wel over de zijlijn. Ajax heeft hem inmiddels ingegooid via Alderwereld. Vertongen nadat Vermeer de bal ook heeft even aangeraakt namens Ajax op jacht naar de middenlijn. Daar gaat hij nu overheen, maar verspeelt hem dan eigenlijk kinderlijk eenvoudig. Omdat hij de bal te ver voor zich uitspeelt, kan PSV de bal overnemen via Strootman. Die geeft hem wat ongelukkige paas op Mertens, maar krijgt hem weer even zo hard terug van Alderwereld. Daar is PSV weer via de rechterkant en Wijnaldem. Wijnaldem, Mertens even weg nu van links aan de rechterkant. Geeft een voorzet in de handen van Vermeer. Weer snel nu met de uitgooi. Terwijl Anita maar weer eens gaan liggen op de grond. Kan die verder, die nou. kan echt niet meer normaal lopen. Die moet je er echt uithalen. Ook al zou dat voor Aarhus betekenen dat het je laatste wissel verbruikt. En je dan toe bent aan je derde linksback. Want Boylen begon daar. Nadat hij met een hamstringblessure van het veld moest, kwam Anita daar te spelen. Maar ik vraag me af of hij die... kijkt ook nu naar de kant. En ja. de bijna hulpeloos van Helder. Hij gaat weer zitten. PSV neemt inmiddels de bal over. Maar dan heeft scheidsrechter de Kuipers een overtreding gezien. En als PSV de vrije schot al snel wil nemen, mag het niet. Dan heeft Kuipers in ieder geval gezien omdat hij toevallig die kant op keek dat Anita daar op het veld is gaan zitten. En legt hij het spel maar even helemaal stil. Anita wordt nu vriendelijk verzocht om zich te melden langs de kant aan de andere kant van de lijn. Maar heeft Anita niet heel veel zin in. De verzorger loopt dan ook maar brutaal het veld in. Terwijl de scheidsrechter echt drie seconden daarvoor zegt u moet hier weg. Maar dat heeft dus blijkbaar ook geen enkele waarde meer. Goed, een blessurebehandeling voor Ajax, voor Anita. En dat betekent dat ik normaal gesproken denk zie ik hem lopen. Deli Blind, ja Deli Blind loopt zich warm. En het zou best kunnen dat dat de tweede gedwongen wissel is voor Ajax in deze wedstrijd. Even topoverleg bij PSV achterin. Opvallend om te zien dat de rijk daar in een gesprek is met Marcelo, Pieters en Manolev. Oftewel de defensie gaat eventjes een plan de campagne verzinnen. Hoe nu om te gaan met de entree van Boelikin? Het verschuiven van Eriksen naar de rechterkant en nog altijd natuurlijk de pittige aanwezigheid van Boerichter, hoewel in de tweede helft eigenlijk nog nauwelijks in het stuk voorgekomen, terwijl hij juist een van de mensen was die uitblonk in de fase waarin Psv in de eerste helft kluts kwijt was. Vrijtrap is inmiddels genomen. Psv heeft balbezit via Wijnaldum rechterkant. Daar is ook Lens. Nou, niet, hij is weer opgelapt. Die staat weer en is weer in het veld. Lens komt daar binnen. Vanaf rechts geeft een steekbal op Dat Was de bedoeling. Al de wereld zit ertussen. Maar Ajax verdedigt uit. Dan denkt Lens de bal voorover te hebben, maar heeft hij hem uiteindelijk toch niet? Heeft de jongen hem gegeven aan Boerrichter. en die krijgt een vrijtrap omdat er een overtreding op hem wordt gemaakt door Manolev. Die uiteraard met het gebaar van wat doe ik dan, scheidsrechter, uh, verder gaat met de wedstrijd. Het feit dat Manolev het doet op de helft van PSV is wel veelzeggend. Dat de rechtsback van PSV daar zelfs zijn tegenstander opjaagt. En dat Boerichter daar naartoe moet om een bal te halen. Want Ajax komt er uh, niet lekker meer uit in deze tweede helft. Een diepe bal nu van achteruit van al de wereld. Stuitert over Boerichter en Manolev heen. Nee, Manolev heeft die bal nog geschampt met het hoofd. Dat is niet intelligent. Dat is heel dom, want die bal was gegarandeerd uitgegaan. Geen tegenstander in de buurt. Nu krijgt Ajax nog een die het inmiddels genomen heeft. Via Jansen. Via De Jong. Wordt het aangevaarlijk? De Jong draait handig weg van de Rijk. Dat wil hij althans. Moet er nog een keer langs. De bal terug naar Jansen. Jansen naar Eriksen. Daar zit weer een PSV-been tussen. Dat van Pieters namelijk. Maar Ajax houdt de bal. Nee, nu niet meer. Want Aldewereld paas tekort. Daar kan van de wiel niks mee. Daar kan Mertens wel wat mee. Dan komt de paas op Matafs. Matafs loopt wel. Maar Vertongen is eerder bij de bal en speelt hij terug naar Vermeer. Anita krijgt hem dan. Anita loopt... Nou ja, het is nog niet helemaal 100 procent. Maar hij loopt een stuk beter dan voor de behandeling wat dat betreft heeft een beetje ijswater duidelijk wel effect gesorteerd in het uh, medisch dossier van uh, Fernanita. Hij kijkt nu omdat al de wereld de bal heeft aan de rechterkant in de as van het veld de Jong gevonden. Zoekt de combinatie met Jansen. Dat gaat mis. Maar de afvallende bal is wel voor Eriksen die nu met een steekbal probeert de Jong weg te sturen aan de rechterkant op de helft van PSV. Daar zit Pieters tussen. Maar Pieters gaat dan ook een beetje aan het worstelen met die bal. En verspeelt hem dan ook weer aan Eriksen. Kijkt nu naar Kuipers van was dat geen overtreding? Nee zegt Kuipers. Dus Ajax gaat door met Boerrichter aan de linkerkant. En dan wordt uh, Eriksen. Zitten wel boerichter de bal heeft door Stroopman weer naar de grond gewerkt. Is er eventjes een opstootje tussen Strootman en Eriksen. Maar Kuipers heeft inmiddels wel geblazen voor een overtreding van de PSV'er op de Deen van Ajax. Waardoor de bal een meter of drie, vier buiten het strafstofgebied aan de linkerkant komt te liggen. Prettige plek voor Ajax waar uiteraard al de wereld en Jansen en nu ook Eriksen zich melden om die vrije trap te nemen. Blind komt inmiddels in het veld voor Fernanita. Het ging dus toch niet zo goed, zelfs na, ijswater, na de ijswaterbehandeling. Vrijtrap trap voor Ajax komt eraan na 68 minuten. En als u denkt, Goh, wat zijn ze nog lang bezig. Terwijl er nu een opstootje is tussen Wijnaldum en Theo Jansen. Wat zijn ze nog lang bezig. Het spel heeft in de eerste helft een kwartier stilgelegen. Vanwege een ernstige blessure van Titon. Na dat opstootje overigens. Niet helemaal beschreven. Maar er was wat oneenigheid over de plek waar de vrije trap nou genomen moest worden. En hoe lang het allemaal duurde. Nou ja, enzovoort, enzovoort. Jansen en Wijnaldum met elkaar in een soort van uh, gevecht. En allebei hebben een gele kaart gekregen van scheidsrechter Kuipers. Ja. Dat is wat de scheidsrechter in die situatie moet doen. Dat doet hij dan ook. 68 minuten ruim gespeeld. Vier gele kaarten inmiddels uitgedeeld. En een uh, vrije schot dus voor Ajax. Want daar waren we gebleven. PSV nu met alle mensen terug in het eigen strafschopgebied. Sinou zet een driemans muur op afstand. Of wordt er dat er vier? Dat worden er vier. Want Lens komt zich daar nu bij melden ook. Die was nog even voor de bal blijven staan. Jansen Eriksen. Als het een indraaiende in bal wordt... Dan wordt het Eriksen. Jansen moet hem aan de buitenkant om de muur heen krullen in de korte hoek. Dat lijkt me lastig eerlijk gezegd. Nog maar eens overleg tussen Jansen en Eriksen. Wat zijn ze van plan? Komen nu twee Ajaxiden zich ook in de muur melden. En nog maar een PSV erbij ook. Nu staan er zeven man. Wie gaat het doen? Bal ligt net buiten het straffelgebied aan de linkerkant van het veld. Wordt toch Jansen. Het wordt toch Jansen. En die schiet die bal maar een halve meter naast. En zegt dan tegen de scheidsrechter. Hé, hey, is dat geen korter? want wordt die bal niet aangeraakt door de muur. Ik dacht van niet overigens. Ik dacht het ook niet. En volgens mij dacht helemaal niemand dat. Maar Jansen is volgens mij slim genoeg om net te doen alsof. En Kuipers strapt erin. Hij wijst heel nadrukkelijk naar die corner. En uh, de cornervlag. En wijst heel nadrukkelijk naar de muur. Dan zou het de rug van Wijnaldum geweest nee, moeten nee. zijn. Want dat was de meest buitenste man van de muur. Maar die was het niet. Die corner wordt nu wel genomen door Jansen. En gaat dan over alles en iedereen heen. En uiteindelijk belandt hij bij Mertens aan de linkerkant. Die verschrikt zich in Eno. 0 Dan kan Ajax door met al de wereld richting het grasgebied Nee, Marcelo steekt nog eens even uit. En trapt de bal over de zijlijn. En dan zijn alle PSV'ers weer in de buurt van uh, Scheidsrechter Kuipers. Omdat de PSV'ers weer iets hebben gezien dat de Ajaxide uh, uiteindelijk uh, natuurlijk ontkennen. Dat moet een hensbal uh, geweest zijn. Een hensbal van, uh, van wie? Ja, van 1-0. Van... Eno. Eno, ja. Ja, Mertens die tikt daar de bal eigenlijk halfhoog langs. En 1-0 die wil die bal terwijl die half op de grond zit tegenhouden. Nou, dat lukt wel. Maar met de arm. PSV is echt woest nu op scheids- en grensrechters. Dat ze het vooral heel laat allemaal zien. En uiteindelijk wordt er dan wel ingegrepen. Maar na dat moment met die hoekschop van Zweven. kan ik weer de boos uit enigszins voorstellen. Och, oh, nu kapt even een tegenstander uit. Oei, oei, oei, dat is Eriksen. Die schiet aan de bal tegen de rug van uh, Boelikil aan. En dan komt Ajax. In het zadel geholpen door de keeper. De Jong wil van afstand schieten. maar ziet dat schot geblokt. En dan kopt de Rijk de bal maar weg. Zo wordt het een merkwaardige wedstrijd. We ook nu Dat dacht ik, Hens maken, Maar dat uh, mag blijkbaar. En dan kan PSV weg. Daar is de uitbraak. Is dit de beslissende uitbraak? Matas vrij voor het doel gezet. Oh, Vermeer redt nadat Matas de bal niet helemaal goed raakt, En vermeer nog net, nou ik zou bijna zeggen met de zijkant van het lichaam of de onderkant van de rug de bal uit het doel houdt. Wat een miraculeuze redding van vermeer. Daarmee houdt hij Ajax in elk geval wel in de wedstrijd met nog 20 minuten te spelen. En Ajax heeft inmiddels balbezit op de helft van PSV aan de linkerkant met Boerichter, twee man in zijn buurt, Mano en de Rijk. Boerrichter op snelheid richting de achterlijn, komt dan toch met een voorzet boelik in, stapt over en de jong komt er dan net niet aan in het 5 meter gebied omdat Marcelo de bal wegtrapt. Bal blijft wat hangen in het gras op gebied van PSV. Daar waar de Jong nu zoekt naar Eriksen. Eriksen kan schieten op de knieën van Sinou. Die daarmee zijn fout van zojuist prima herstelt. En de keepers dus in deze minuut een hoofdrol spelen. Eerst die redding van Vermeer. En nu de prima redding van Sinou op de inzet van Eriksen van een meter of zeven. Ja, het regent plotseling kansen in Eindhoven na 72 minuten inmiddels bezit voor Ajax via Eno. Drie mensen voor het doel. Boulikin altijd gevaarlijk. De bal gaat terug naar Al de Wereld. Zou hij kunnen schieten? Dat wil hij wel doen. Maar de bal gaat meters naast het doel van Sinou. Die de redding van zo even vierde als zijn eigen persoonlijke overwinning. Dat is begrijpelijk natuurlijk. Goede redding op dat schot van Eriksen. Zo knap als de redding van Vermeer aan de andere kant ook was. Op die bal die Mataf, dat moet je er wel bij zeggen, net niet lekker raakt. Want hij schamt meer de bal daar dan dat hij schiet. En als hij schiet dan is normaal gesproken Vermeer kansloos. En nu blijft de bal eigenlijk een beetje hangen onder zijn lichaam maar goed, de keepers spelen een hoofdrol. 18 minuten nog in deze wedstrijd. En de keepers spelen de hoofdrol op het moment dat ik dat zinnetje uitspreek. Ik denk, ja, dat is vandaag ook op een hele vervelende manier. Natuurlijk waar. 18 minuten nog, 2-1 de voorsprong voor PSV. Met een vrije trap voor Ajax. Te nemen door Alderwereld. Omdat Mercer zijn overtreding heeft gemaakt. Alderwereld paast naar Vertongen. De centrale verdediger die even tien minuten lang de weg kwijt is geweest... maar zich wel herpakt heeft. Deli Blind, de nieuwe linksback. De derde linksback al in deze wedstrijd, daar waar Borlissen begon. Anita uiteindelijk na de blessure van Borlissen de plek innam. En nu dus Deli Blind na de blessure van Anita. De wedstrijd mag volmaken tenminste. Dat is wel de hoop van Frank de Boer. Wel gaat terug naar Kenneth Vermeer, dan naar Vertongen. Ajax wordt opgejaagd door PSV. Drie man, Mertens, Lens en Mattafs doen dat. Men komt er wel uit aan de rechterkant met Van der Wiel. Van der Wiel Eriksen, die knap in balbezit blijft... ondanks de aanwezigheid van Marcel hij blijft sowieso knap in balbezit. Nu via Boelekin van de wiel. Van de wiel steekt aan de rechterkant de middenlijn over... en vindt in de as van het veld Eriksen. Lopende mensen waren wel in het centrum. De Jong, maar dat durft eigenlijk niemand aan. Nu De Jong weer aan het lopen geslagen. Strootman moet mee. Sinou komt en Sinou plukt de bal. De Jong heeft natuurlijk wel een handje van om dat op die manier te doen. Dat doet hij eigenlijk altijd goed. Even was hij wel weg bij Strootman, maar toen kwam de bal niet. PSV verdedigt uit. Slordig. Overtreding op het middenveld gemaakt op 1-0. De overtreding van Lens... Die er toch zo af en toe vandaag ook niets ontziend ingaat. Nee, dit zijn vierde, zijn vierde overtreding ja, hoor. Een paar behoorlijke tikjes heeft uitgedeeld. Hij ja. is nou gek genoeg nog altijd zonder gele kaart. Die had hij eigenlijk ook al wel moeten hebben. Strootman nu fel in duel met Eriksen. Lijkt daar de bal te spelen. En nu zegt Kuipers het is een vrije schop voor Ajax. Hij praat nog even na met Eriksen, Strootman. Gebeurt er nou eigenlijk wel zoveel? Speelt nee, gewoon 100% de bal. Hier gaat Kuipers dus niet hoeven fluiten. Kuipers raakt langzaam het contact met de wedstrijd een beetje kwijt. Boelikin heeft contact met de bal. Dat is prettig voor Ajax, want het bevindt zich op de helft van PSV. Met Eriksen. Die heeft die bal dan blind met een. Ja, wij noemden dat vroeger een achterzet. Bal die uh, wel als voorzet bedoeld was, maar onmiddellijk over de achterlijn gaat. Bij ons dat dus we nee, dat nee, nooit Ik speelde op bitterballen niveau. En dan had je dat soort uh, dingen natuurlijk. Dat eenzaam hoge niveau. Dat zie je toch ook bij Ajax terug dat de achterzet nog steeds uh, bestaat. Nog 16 minuten te spelen. De 2-1 voorsprong voor uh, PSV tegen. Ajax, de winnende goal tot nu toe van Wijnaldum. Weliswaar vanaf 11 meter nadat Van der Wiel Mertens ten val bracht op de rand van het 16 meter gebied. En er uiteindelijk door Kuipers dus een penalty werd gegeven. 1-0 en Van de Wiel combineren onder druk van Mertens, Stojvonen en Matas op de helft van Ajax. Uiteindelijk gaat de bal terug naar Vertongen, terug naar Vermeer met een lange peer. Gaat Vertongen nu op zoek naar, of Van Vermeer nu op zoek naar een afspelmogelijkheid op de helft van PSV. Daar vindt hij de Rijk, maar op het moment dat de Rijk kopt, gaat ook de vlag omhoog voor buitenspel... Van ...van Boerrichter. En dus is er even rust in het duel... ...omdat PSV in de achterste lijn de vijtrap mag nemen. Marcelo de Rijk is uh, zoals de bal loopt. Daar breekt achterin. Dan komt er van Ajax eens door. Dat lijkt me de Jong. Gaat de bal naar Strootman. Strootman Wijnaldum. Strootman loopt door. Lens moet eigenlijk de diepte in, maar houdt stand. Dat doet nu wel Wijnaldum. Die wordt dan ook prompt aangespeeld. Theo Jansen heeft de achtervolging ingezet. Wijnaldum komt er niet langs. Jansen neemt de bal over. Komt bij de cornervlag uit cornervlag bal blijft binnen, bal blijft binnen, bal blijft liggen. En wordt dan uiteindelijk door Jansen wel buiten getrapt, maar niet via Wijnaldum. En dat betekent dat PSV het storende werk van Wijnaldum mag verzilveren en zelf de ingooi mag nemen. Dat oogt een beetje klungelig, zoals Jansen dat probeerde op te lossen. Ingooi voor PSV. Ja, Jansen die vorig jaar namens Twente PSV zoveel pijn heeft gedaan. Maar vandaag eigenlijk in de rol die hij bij Twente mocht vervullen en nu bij Ajax een keer mag vervullen. Totaal onzichtbaar is in deze wedstrijd. Nu even niet, want hij ligt geblesseerd op de grond dat hij een trap heeft gekregen van uh, Wijnaldum. Op het moment dat hij de bal wil wegtrappen, uh, krijgt Wijnaldum nog net een voet tegen de voet van Jansen aan. Even pijn dus bij de middenvelder van uh, Ajax. Vrij trap door Kuipers toegekend. Die Vermeer aan de linkerkant net iets buiten zijn strafstopgebied gaat nemen. En uh, aanwijst dat hij dat heel ver gaat doen. En met name Boelikin moet dan oppassen. Want dat zal dan het aanspeelpunt zijn van de Ajax-keeper. De Rijk en Boelekin. Boelekin wint. Boelekin wint de eerste. Wint ook de tweede. Verlengt dan richting de Jong. Daar zit Marcelo tussen als de bal richting het strafstorpgebied gaat. Bal even weg van de helft van PSV. Daar waar hem weer terugbrengt richting Wijnaldum. Een onbedoeld hoogstandje. Maar PSV blijft ondanks een ongelukkig balcontact van Wijnaldum wel in balbezit. En Lens lost dat prima op en stuurt nu Mano Manolev weg aan de rechterkant. Blind zit helemaal mis. Manolev kan een voorzet geven. Mataps bij de eerste paal. Kop naast. En wil dan ook een hoekschop. Voetert de grensrechter nog maar eens uit en denkt wat Theo Jansen kan, kan ik ook. Maar dat blijkt dan toch niet waar. Want Theo Jansen kreeg zo even volkomen ten onrechte een hoekschot. Maar Matafs krijgt datzelfde cadeautje niet. Het was ook niet terecht geweest overigens, maar dat god zo even ook aan de andere kant. Terwijl opmerkelijk hoe Blind zich laat wegzetten door Lens zo even. Veel te makkelijk. Loop maar wat, niet handig. En dat brengt je ploeg dus in grote problemen. Aan de andere kant zou Ajax nu zelf voor grote problemen kunnen zorgen als Boerrichter weg mag. Maar Manolev ook niet voor het eerst een overtreding maakt. Manolev en Lens hebben er een handje van vandaag om veel overtredingjes te maken. Deze is halverwege de PSV helft. Vrij schop Ajax, Jansen achter de bal. Nou ja, het kan ineens, maar het lijkt me sterk. Overigens won Boelikin weer keurige kopduel van de Rijk. Boelikin is het aanspeelpunt. En tot nu toe wint hij elk kopduel van de PSV-verdediger. Nou, Jansen, 25 meter is de afstand. Jansen gaat het ineens proberen. Laag op het lichaam van de Rijk. Maar de afvalende bal bij de Jong. Of bij Vertongen in het Strasopgebied. Maar die krijgt hem dan niet onder controle. Mertens wel. En Mertens kan niets anders doen dan die bal ver wegschieten richting de tribune. Bal is dus over de zijlijn. Daar waar Van der Wiel gaat ingooien. De tijd, nog 13 minuten. Stand 2-1 voor PSV. En Van der Wiel gaat ingooien namens Ajax. Al de wereld gaat weer naar achteren. Is daardoor niet aanspeelbaar. Het gaat even naar Eriksen aan de rechterkant. Dan krijgt Van der Wiel de bal terug. En mag vertongen gaan opbouwen via de as van het veld. Kiest voor Deli Blind. De linksachter dus. Die weet dat Boerichter in zijn buurt is. Maar ook Lens. En onder druk van Lens. De bal met wat risico terugspelt naar Vermeer. Want Matas was daar ook nog in de buurt. Komt dan allemaal goed omdat Vermeer de bal met een lange roei op het hoofd van de Rijk deponeert. Maar Ajax neemt wel weer over. Hij kan het wel opbrengen, de hele wedstrijd, maar tas om door te lopen op de keeper. Om door te jagen op verdedigers, als daarom wordt gevraagd. Overtreding nu gemaakt uh, op het middenveld. Ja, door Maanen weer. Die zegt, ik weet van niks. Schrijf de Kuiper zegt, uh, ik geloof je. <laughs> ja, maar dan niet. Je hebt er nu 15 gemaakt, maar die 16e, die tolereer ik niet meer hoor. Vrij schot voor Ajax. En die uh, bal wordt al genomen door uh, Theo Jansen. Die staat dus nu een meter of 5, 6, 7 over de middenlijn. Dichtbij, niemand aanspeelbaar. Of het zou terug moeten, dat gebeurt dan ook nu. Naar Vertongen, die staat in de middencirkel. Terug naar Jansen. Daar komt Lens nu naartoe. Dat betekent dat er aan de linkerkant voor blind ruimte ontstaat. Daar loopt hij dan maar weer naartoe. Dan kan Jansen Pasen naar De Jong. Die komt niet bij de bal. Die rolt wat door, heel zachtjes. Het gebied van PSV. En Pieters wacht wel heel lang met uitverdedigen. Schiet dan de bal tegen de rug van De Jong aan. Weg, zodat IJs weer kan overnemen. In één keer de bal, gelijk gelijkmaker! En één keer komt die bal van Van de Wiel voor. 12 minuten voor tijd. En Boulikin steekt zijn been uit. Is eerder bij de bal dan zijn tegenstander. En in de verre hoek verdwijnt die bal achter Sinou. Die geen schijn van kans heeft. En mocht je je nog afvragen wat is nou de waarde van Boulikin bij Ajax. Dan is hier het antwoord gekomen. Want hij zorgt ervoor dat Ajax in de slotfase van de wedstrijd in Eindhoven op 2-2 komt. Het begint allemaal bij dat ongelukkige uitverdedigen van Pieters. Die te lang wacht van de wiel. Onder druk nog van Mertens die een overtreding maakt. Krijgt de bal voor. En eerder dan de bal dan de Rijk is Boulikin om de bal echt aan te tikken. En om langs zijn chinoo te knallen. Het is een prachtige spitsengoal van Dimitri Boulikin. Zoals we dat vorig jaar hebben gezien. En hij bewierookt hij is in de Nederlandse competitie. De reden ook waarom Ajax hem op het laatste moment heeft gehaald. Oh, slippertje van Marcelo Boelikin bijna tussen, Maar die krijgt de bal met een sliding alleen nog maar in de voeten van Sinou. Dan was hij bijna bij zijn tweede treffer. Dit is een aardig debuut voor Boelikin in uh, het elftal van Ajax. Competitiedebuut dan weliswaar. Hij speelde van de week al een paar minuten mee tegen Lyon. Manolev namens uh, PSV. Wordt lastig gevallen door uh, Deli Blind. Mag wel ingooien omdat de bal via Blind over de zijlijn gaat. Uiteindelijk de Rijk en terug weer naar Sinu 2-2 met nog 10 minuten te spelen in deze wedstrijd tussen PSV en Ajax. Balbezit is er voor Erik Pieters die dit doelpunt van Boulikin in negatieve zin op zijn naam krijgt. Maar als hij gewoon snel had uitverdedigd was er niets aan de hand. Nu duurde het allemaal zo lang en via de rug van Erikse kwam de bal bij Van der Wiel. Ja, Die twijfelde geen moment voorzet waar Boulikin wel brood in zag en terecht want hij was er eerder dan de Rijk. Marcelo, de centrale verdediger van PSV, steekt de middellijn over geeft de bal aan Manolev aan de rechterkant over Titon is dat hij bij kennis is. De keeper in het ziekenhuis wordt onderzocht. PSV valt aan. Wijnaldum wordt van de bal gehouden door Theo Jansen. Het feit dat Titon bij kennis is na zijn botsing... dus in de eerste helft met Timothy de Rijk... is in ieder geval goed nieuws. Hij wordt daar uitgebreid onderzocht. Later daarover meer. En laten we hopen dat dat meevalt. 81ste nu 2-2. Dat een gelijk maken van Boelikin en Vermeer nu met een doeltrap. PSV-publiek weer wat stilletjes geworden. Die van Ajax hebben plotseling... Weer van alles te vertellen. Zo gaat dat nog eenmaal. En dat maakt het voetbal altijd zo aardig. Marcelo en uh, Toyfone combineren. Dan moet Lens achter een bal aan in duel met Blind. Blind is hij weer kwijt. Wat verdedigt hij daar weer slap? En dan kan Lens het strafdomgebied inlopen. Lens, wat wil je? Schieten? Ja, Vermeer met een goede redding. Je ziet de bal laat onhandig op zich afkomen en kan hem tot hoekschop verwerken. Ja, je kan achteraf ook zeggen had Lens niet wat eerder de knoop moeten doorhakken. En moeten zeggen ik geef de bal aan een ander die er goed voor staat. Nou, je zag eigenlijk dat Vermeer ook in twijfel stond. Want hij stond eigenlijk klaar voor een voorzet. Een beetje een rare positie. Uiteindelijk heeft hij hem prima te pakken. Qua reflexie kun je op Vermeer eigenlijk weinig aanmerken. Dit doet hij goed. Geeft natuurlijk wel een corner weg. Die door Strootman wordt genomen. Vanaf de rechterkant. Van meer staat vast. Er wordt wel gekopt. Maar er wordt met name door Ajax ieder gekopt. De Jong kopt de bal namelijk uit zijn eigen strafstompgebied weg. Dan is Strootman weg aan de rechterkant. Geeft een voorzet. Die door Boulikie nog wordt aangeraakt. Komt terecht op het hoofd van Marcelo. In het strafstompgebied van Ajax. Uiteindelijk weggeroeid door Deli Blind. En weer opgevangen achterin bij PSV. Door Erik Pieters. Op de middenlijn nu. Ja, het zou toch naar Mertens moeten. Maar Pieters, niet helemaal vol van vertrouwen, speelt de bal terug naar Sinoet. Komt hem te staan. Op een fluitconcert van de PSV supporters die alleen maar die bal naar voren willen zien gaan. Bal nu naar voren via de doelman. Dan moet Toy voor het doorkoppen. Die slaagt er niet in. Nu komt de bal via het hoofd van Pieters alsnog bij Mertens. Staat er van PSV nog zes op de helft van Ajax. De Ajax ziet er allemaal terug. Hoe gaat het met Boerrichter die net even leek uit te glijden bij die hoekschop. En even wat problemen had. Wissler kan niet meer. Dus als hij niet verder kan dan heeft Ajax een probleem. Maar hij lijkt de pijn. Voelde even als zijn been er wel weer wat uit te lopen. Vermeer heeft de bal gevangen en gegeven aan Van de Wiel aan de rechterkant van het veld. Van de Wiel loopt de middenlijn over. Het kan natuurlijk voor Ajax allemaal nog veel aardiger worden ook. Met een beetje geluk. Eno, die zoekt naar Siem de Jong. Maar uiteindelijk als hij hem gevonden heeft de bal de andere kant op speelt Naar nou, Van de Wiel. Boulikien kiest positie. De bal ligt 10 meter over de middenlijn. Eriksen dreigt en loopt dan eerst naar de man met de bal toe. Van de Wiel dan er weer van weg. Dan komt de beterpaas. paas. Die wordt onderschept door PSV door Wijnaldum. Pootje haken, dacht ik toch. Ja, pootje ja. haken van Jans. Theo Jansen, Kuipers staat er echt een meter vanaf en beoordeelt deze situatie goed. Terwijl Jansen nog wel even hoopvol kijkt naar de scheidsrechter van, nou misschien heb je het niet gezien. Maar Kuipers blaast direct op de fluit. Timothy de Rijk, die zich dus net zo gemakkelijk liet aftroeven door Boulekin. Geeft de paas aan de rechterkant, daar waar Blind en Lens achter de bal aanlopen. En in de loop Blind Lens raakt. En dus een overtreding, want Kuipers heeft inmiddels al gefloten en een vrije trap aan PSV gegeven. Nu gaat Blind nog eventjes in discussie met Kuipers, maar die heeft helemaal gezien in die discussie. Hij heeft gewoon gezien dat Blind de overtreding maakt op Lens. Overigens is het niet echt een bewuste overtreding, maar het is in de loop. Zoals dat misschien ook wel was met Boylissen en Lens in de eerste helft waar Boylissen geblesseerd bij raakte. Maar goed, Kuipers, we hebben het al eerder geconstateerd, is het contact met de wedstrijd. Ik vind dat mooi omschreven wel een beetje kwijt. En maakt af en toe wat een warrige, wat warrige indruk en wat warrige beslissingen. De vrije trap die komt is van Strootman. En komt vanaf de rechterkant. Strootman doet hij ineens. Ineens. Oh, Vermeer met een uh, box De bal uit de hoek. Hij wilde het ineens doen, Kevin Strootman. Ajax met de schrik vrij. Maar ja, ook weer niet echt. Want Mertens heeft de bal aan de linkerkant. Dan is er altijd dreiging. Laat zich nu wel de Boelekin van de bal zetten. Dat maakt de kleine Mertens. Een overtreding op Boelekin die daar nog bij geblesseerd raakt ook. Dat is je bijna niet voor te stellen. Maar de grote rust ligt daar nu toch echt. Geraakt door de kleine Mertens aan de enkel. Krabbelt weer overend, 84 minuten gespeeld, 2-2 twee twee stand. En uh, wat wel opvalt Oeh. bij dat duel van Lens en Blind van zo even... is dat Lens het allemaal zoveel slimmer doet dan Blind... die nu tot 2-3 uh, keer toe in deze wedstrijd zich aan alle kanten voorbij laat lopen... omdat hij blijkbaar niet de ervaring heeft die op dit niveau gevraagd wordt... en dan elke keer net een tikje te laat is. De reden ook waarom Frank de Boer natuurlijk zegt... die Blind is voor mij geen echte linksback... Alleen, hij kon vandaag niet anders, want hij was wat dat betreft... als ik ja, keek keus. in de la linksback, was die la leeg... naar de blessure van Boylissen en het uh, tijdelijk inzetten van Anita. We zijn inmiddels op de helft van uh, PSV. Daar waar een overtreding wordt gemaakt door Erik Pieters. Ajax een vrije trap mag nemen. Theo Jansen zich daar al voor gemeld heeft. Het gebeurt allemaal een metertje of tien over de middellijn. Net iets aan de rechterkant van het veld. En Jansen maakt aanstalt om die bal richting het, op het gebied van Ajax te gaan transporteren. Daar waar Vertongen inmiddels is. Waar al de wereld is. Maar natuurlijk nu ook Boelikin. Daar komt die bal richting de Jong. De jong kop door. Tenminste, dat is de bedoeling. Ja, die bal blijft hangen. Omhaal. En een redding van Sinou. Van wie was dan? Die omhaal. Van Vertongen. Bal komt terecht bij Erik en Die schiet hem zomaar vanaf de rechterkant. In de handen van Sinou. Prima redding, weer een goede redding van Sinou. Op die mooie inhaal, omhaal van uh, Vertongen. Lange bal van Sinou. Bedoeld voor de snelle lens. Nu haalt uh, Blind wel goed de counter eruit. Maar is de afvallende bal wel voor Mertens. Die het nu probeert van heel ver... Maar die bal gaat over de goal en naast de goal van uh, Ajax. Met een zag, een meter of tien over de middenlijn. Dat Vermeer wat ver voor zijn goal stond. Denkt hij, ik probeer het. Ik heb het vorig jaar namens FC Utrecht ook een keer op deze manier gedaan. Nu uh, strandt deze actie in schoonheid. Na 86 minuten is de stand 2-2. Het moet niet gekker worden dat zelfs centrale verdedigers uh, tegenwoordig... de Nederlandse competitie besluiten om met een omhaal richting de kruising... een wedstrijd te beslissen in de slotfase. in begint een trend te worden. Het was uh, vertongen bijna gelukt. Nou, ik kan me K. ineens herinneren die dat toch niet zo gek deed. Uh, ja, nou ja, het had maar zo gekund. Het zou wat te veel van het goede zijn geweest voor Ajax, denk ik. Omdat PSV over 90 minuten toch de meeste mogelijkheden gekregen heeft om deze wedstrijd de goede kant op te duwen. Maar voorlopig daar dus ook niet zo heel veel meer aan heeft. Want het is 2-2. Boelekien, kopduel gewonnen. Boelekien, nog een kopduel gewonnen. En nu over de grond aangespeeld door Boerrichter. En Boerrichter loopt. Maar Siem de Jong ziet geen kans daar de bal weer naar terug te krijgen over naar PSV. Met een uitbraak, maar Matas... Staat buiten spel Kijkt tegen de zon in nu naar de grensrechter. En zegt, heb je dat echt goed gezien? Ja, zegt hij. Want ik kijk met de zon mee. Dat scheelt een stuk. En aanvrij schop voor Ajax. Jansen kort gedaan op Vertongen. Vertongen dan naar Eriksen. Die even tussen de linies loopt. En dus voor zichzelf wat vrijheid heeft gecreëerd. Zoekt de combinatie met Boelikin. Dat komt niet heel goed uit. Maar uiteindelijk krijgt Eriksen de bal wel bij Van der Wiel. Aan de rechterkant. Die komt nu vanaf rechts naar binnen. Nog altijd Van der Wiel. Met Pieters voor zich. Dan schiet hij de bal tegen Pieters aan. Eriksen brengt hem richting Boelikin. Die krijgt een duwtje van de Rijk. Is daardoor uit balans. PSV kan even uitverdedigen. Helemaal als Toijfone de bal richting de Ajax helft schiet. Daar waar Matas wordt afgetroefd door Vertongen. Maar de man die ontvangt is Wijnaldem. Wijnaldum stuurt Matas weg. Aan de rechterkant, ter hoogte van het schapsopgebied. Lage bal bedoeld voor Lens. Weggewerkt door Ajax. Opgevangen door Toijfonen. Opgevangen door Wijnaldum. En uiteindelijk Manolev aan de rechterkant. Die een voorzet zal moeten geven. Bij de cornervlag uitkomt. En uh, om Bulikin heen draait. Of Blind is dat, pardon. Komt de voorzet in de handen van uh, de doelman, Vermeer. Die bij de eerste paal een halve meter van de grond komt. Want dat is hem wel gegeven. Ze wel iets meer ook. En de bal eigenlijk al vangen. Er stond geen PSV in de buurt. Zo ingewikkeld was dat niet. 2,5 minuut nog te gaan. Komt wat extra tijd bij. 2-2 de stand bij PSV, Ajax, Matafs en uh, Wijnaldum scoorden voor PSV. Siktorson en Bulikin deden dat voor Ajax. Balbezit voor Ajax met Jansen die uh, zoekt naar Bulikin. Bulikin heeft de bal mee aan Blind. Blind de pas afgesneden door De Rijk die slim even het gaatje dicht loopt. Daardoor kan Blind niet echt aanzetten en rolt de bal door in de handen van uh, de keeper van PSV, Galit Sinou. De Vraag is wie durft nog echt in de slotfase van deze wedstrijd. En wie kan en heeft de kracht nog? 2,5 minuut nog op de klok bij die 2-2 stand. PSV met Lens. Net iets over de middenlijn. Komt weer in een 1-op-1 met Blind. En gaat er wel weer heel makkelijk langs. Nou, dit is de vijfde keer. Lens richting het strafsoepgebied. Lens richting de achterlijn. Rechterkant, strafsoepgebied. Lage voorzet op de voeten van Vertongen. En via de belg de bal over de zijlijn. Ja, het is kinderlijk eenvoudig. Ik denk dat Lens buitengewoon blij is met Blind. Als directe tegenstander. En stilletjes denkt: van nou had dat maar eerder in de wedstrijd gebeurd? Hij heeft eigenlijk geen kind aan die derde linksback dus van Ajax. Ingooi inmiddels genomen door Manolev. Richting Wijnaldum. Wijnaldum krijgt de bal. Dan terug kan richting het strafschopgebied met Jansen voor zich. Achterlijn, lage voorzet, weggehaald door Blind. Opgevangen door Boerrichter met Manolev in zijn buurt. Boerrichter glijdt weer uit, maar speelt de bal tegen Manolev aan. Die niets anders kan doen, die bal over de zijlijn spelen. Waardoor Ajax in uh, de bijna allerlaatste minuut van deze wedstrijd mag gaan ingooien via Deli Blind. Blind gooit naar, uh, ja, wel naar Boeleki, maar die kan er niet bij. PSV onderschept, Lens weg, Matas voor het doel. Er komt een voorzet en die Oep! wordt gemist door Al de Wereld ook. Die nog even de twijfel zal hebben gehad, moet ik die bal wel niet aanraken met het risico dat hij hem eigen doel verdwijnt er nu maar vanaf blijft en dat wijzelijk doet aan de andere kant wil Ajax counteren denk ik dat Eriksen zijn tegenstander een zwiepertje geeft Pieters en dan komt inderdaad een vrij schop voor PSV voor dan loopt Eriksen nog even in de weg dat zal hij ook bewust hebben gedaan maar vooruit maar er gaat nog een wissel komen van PSV daar gaat Lens naar de kant en mag dan de Zakaria Labiat nog proberen om Deli Blind het leven zuur te maken in de laatste tellen van deze wedstrijd. Hij kan dat wel, Zakaria Labiat. Goede, technisch vaardige Utrechtse te spelen. En uh, nu in het elftal. Pabbe zit uh, niet voor hem, maar voor Mertens. Terug naar uh, Marcelo. Marcelo naar Mertens. Het gebeurt allemaal aan de linkerkant. Nog op de helft van PSV. Daar waar van de wiel helemaal mee is gelopen met uh, Mertens. Weer inmiddels aan de andere kant zijn. Maar Timothy de Rijk namens Aden-Den Haag een bal geeft richting het schassomgebied. Maar de lucht in. Toijvonen vangt op. Twee meter buiten het schassomgebied. Labiat met zijn eerste voorzet vanaf de rechterkant. Hard, hoog. En vooral door niemand meer te benaderen namens PSV. En aan de andere kant gaat hij dan over de zijlijn. En dan mag er gegooid gaan worden door Gregory van der Wiel. Twee minuten extra tijd. En die twee minuten gaan nu in. PSV doet nog wel een poging om druk te zetten. Voelt dat het in de wedstrijd wat meer gekregen. Of wat meer had moeten krijgen, wellicht dan dat het nu heeft. Weet dat het thuis speelt, maar weet dat het uh, ook niet te veel risico zal moeten nemen. De Rijk komt nog een bal van achteruit weg. Want Ajax is gevaarlijk nu met Boulikin. Boulikin door Strootman van de bal gelopen. Dan komt de bal voor de voeten van Manolev. Manolev, wat doet hij? Oeh, lage bal. Rotbal kan bij niet bij. Dan moet Manolev zelf weer ingrijpen. Doet hij dat goed? Aan de andere kant komt dan vertongen die bal zomaar weer in de voeten van Labiat. Blind kijkt en blijft op afstand. De bal naar Strootman. Strootman naar Toivonen Die aanneemt op de borst. Weer terug naar Strootman. Lastige gevallen door Vertongen. Ja, overtreding van Vertongen. Halverwege de helft van Ajax doet hij dat. In de as van het veld de aanvoerder van Ajax. Hij brengt Strootman ten val. Dat betekent dat we in de slotfase nog een vrij trap krijgen voor PSV. Het is weer een ongelukkig moment van Jan Vertongen. Waar hij er wel erg veel van heeft gehad in deze wedstrijd tot nu toe. Nu staat Labiat heel brutaal achter die bal. Namens PSV met de rechte bedoeling om die bal richting de goal van Vermeer te gaan schieten. Hij deed het afgelopen week ook tegen Legia Warschau, Toen schoot hij de bal hoog over. Hij maakt nu terecht rechte aanstalt om dit ineens te gaan doen. Of verzint hij ineens iets anders. En gaat hij bijvoorbeeld op zoek naar het hoofd van de Rijk. Labiat kan het wel. Dat heeft hij bewezen. Probeert ineens bal opnieuw van de grond hè, en wordt dan door uit zo slecht verwerkt dat Wijnaldum bijna bij de tweede paal nog kan binnentikken nadat er een rebound via zeven voeten weliswaar uh, weghobbelt van het doel. Maar niet voldoende. Al de wereld schiet de bal niet echt weg. Vermeer komt er niet bij en uiteindelijk levert het PSV een ingooi uit. Maar heeft Wijnaldum heel even gedacht dat hij de bal moest kunnen binnentikken bij de tweede paal. Dat lukte dus niet. Ingooi voor PSV. Labiat gevonden. Bal over de achterlijn via Labiat en dus een doeltrap voor Ajax Vermeer. Maakt daar niet al te veel haast meer mee. Gaat die bal klaarleggen. We zitten inmiddels in de allerlaatste seconden van deze wedstrijd. Wel opvallend om te zien hoe die vrije trap uiteindelijk door Labiat werd genomen. Het is misschien wel zijn slechtste uit zijn carrière. Maar het kwam uiteindelijk doordat er niet kordaat werd ingegrepen door Ajax. Nog wel goed en kan er bijna een kans uit voor Wijnaldum. Daar komt die bal van Vermeer in. Dus de allerlaatste seconde. Bal op de helft van PSV. En dan fluit Kuipers voor het einde van deze wedstrijd. Een wedstrijd die eindigt in 2-2. Overschaduwd is door de zware blessure die Titon na een uh, botsing met De Rijk uiteindelijk opliep. Een kwartier heeft het spel stilgelegen. Goed, het uh, eindigt hier dus deze wedstrijd in een gelijkspel. 2-2 Duitsland. Vanmiddag komen we uitgebreid terug op deze wedstrijd. En hoort u ongetwijfeld meer over de situatie rond Titon. 2-2 gelijkspel. De andere wedstrijden hoort u vanmiddag in langs de lijn. En u hoort zo het uitgestelde nieuws van 2 uur op deze zet. Bedenkt in ieder geval wel dat Feyenoord en Ajax nu op gelijke aantal punten komen van 14. Ajax is op basis van het aantal gescoorde doelpunten nu de nieuwe koploper in de Eredivisie. En zo is het inmiddels 7 minuten over half 3. Wie begint er over condooms? Ik vind het de taak van de man om over condooms te beginnen. Ik moet al aan de pil denken.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 Nu 50% korting op zakelijk mobiel internet en bellen voor maar 1360 per maand ex-BTW. Met de gratis BlackBerry Torch 9860. Alleen verkrijgbaar bij KPN. Bel 0800-0105. Ook voor de voorwaarden. Dit is Radio 1. Mark Visser met het uitgestelde nieuws van twee uur. Het is nu tien over half drie.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 En de Feyenoord supportersvereniging heeft de rellen bij de Kuip gisteravond scherp veroordeeld. Vlak voor de wedstrijd tegen de Graafschap moest de politie met getrokken wapens voorkomen dat Feyenoord supporters het gebouw van het bestuur binnendrongen. Aanhangers zijn kwaad over het beleid. supportersvereniging zegt dat de leden het ook oneens zijn met het Feyenoord bestuur, maar dat de onvrede geen reden is voor geweld. En dan het weer, kans op buien, met hagel en onweer, tussendoor bij 17 graden ook periode met zon. De komende dagen blijft het wisselvallig, wel wordt het ietsje warmer. Dit was het NOS-journaal. ANB ah, Verkeersinformatie. files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Eembrug en Laren langzaam rijden en stilstaan over ruim 5 kilometer. A27 Breda richting Utrecht. Tussen Hanken en Werk en Dam, 5 kilometer. Op de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom. 5 kilometer voor de Afrit Kapelle.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 Goedemiddag, de topper tussen PSV en Ajax is dus geëindigd in 2-2. Richten wij ons op de andere wedstrijden 2 worden er om half 3 gespeeld. Inmiddels begonnen in Waalwijk is RKC tegen AZ. AZ richt zich dus op de koppositie en die houdt kamp. Ja, bij winst zou dat zomaar het geval kunnen zijn. Uh, Elm, 1-0 uit een penalty. Dus de voorsprong voor AZ. Uh, onverdiend, volkomen onverdiend. Twee grote kansen gezien voor RKC. Die gingen er niet in. En toen een uh, dubieuze penalty hey, ligt contact van Ramos bij Altidoor. En dus is het 1-0 bij uh, uh, RKC AZ voor AZ. Een andere wedstrijd ook om half drie begonnen. En ze willen ook naar 15 punten over Ajax en Feyenoord 1. We hebben het natuurlijk over Twente, Ragnarie Meijer... thuis tegen het tot nu toe wat matige gaat door Den Haag. Zou ook de koppositie kunnen opleveren voor de ploeg van Co-Adriaanse... waar Team Dalli na zijn fout van de week in de Europa League tegen Fulham is gewisseld. Buizen in de ploeg. Willem Jansen zit ook op de reservebank en Janko staat weer in de spits. Zo ziet het elftal van Adriaanse eruit. 0-0 bij Twente Adel Den Haag na precies 12 minuten spelen hier. En verder zo meteen om half vijf nog FC Utrecht tegen Herakles. De MotoGP dan in Aragon. Inmiddels gefinished Hans van Lozennoord. Ja hoor, de laatste coureur is over de finish gekomen. En de eerste was Casey Stoner. Die heeft met overmacht deze wedstrijd gewonnen voor Dani Pedroza. 1-2 voor Honda dus. Jorge Lorenzo, de derde man op het podium. Hij verliest terrein in de strijd voor het wereldkampioenschap in de MotoGP-klasse. 4 Simoncelli, 5 Spies en 6 Bautista. Over 14 dagen de grote prijs van Japan. Met alle toppers aan de start, toch daar op het circuit van Motegi. En wij gaan weer even naar Twente tegen het tot nu toe matige Ado Den Haag. Dat niet mee, ik. Zo zie je maar weer, weer. 12,5 minuten op de klok. En we zien de overtreding van Leroy Ver het vasthouden van Lex Immers... in het strafschopgebied. Er komt een penalty voor Ado Den Haag. En Ver heeft al een gele kaart en wordt hier nadrukkelijk gespaard... door de Belgische scheidsrechter van dienst Serge Gumeny. Ver die tot nu toe nog niet heel geweldig speelt bij Twente. En er eigenlijk af had gemoeten wat mij betreft. Want dit was goed voor Geel. Daar staat Immers zelf achter de bal. 0-1 de stand. De aanvoerder van Adel Den Haag hier in de Groelsvest zet de bezoekers uit de Hofstad op een 1-0 voorsprong. Wat een fout van Ver. Hij was weliswaar zeer gevaarlijk. Daar links in het strafschopgebied, Lex Immers. Maar uh, Ver tot nu toe ongelukkig. En bovendien zijn ploeg achter met 1-0. Immers neergelegd. Immers scoort.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 Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you Het is toeval of het is het niet. Het is Mark Janko met de gelijkmaker. Anderhalve minuut na de goal van Immers uit de strafschop voor Adel Den Haag. Koopmans in het strafschopgebied haalt de achterlijn, geeft de keken voor en van een paar meter afstand bij de eerste paal meteen gepakt door Janko. Terug in het elftal. 1-1 de stand in de groepsfeste in Enschede. Waarvoor je niet op het lijstje hoeft te kijken, mag ik afkondigen. Joe Cocker was dit, he, die herken je van heel ver. Unchained my heart. Juist, juist, juist. We gaan weer naar Ragnar Niemeyer. FC Twente tegen Ado. Het gaat prettig hard bij die 1-1 stand na 18 minuten. Rosales maakt zich vrij in een duel met de meeverdedigende Vicento. Diep op de helft van Adel Den Haag. Ja, dan zegt Rosales, word ik hier niet uh, aangetikt. Maar zij zegt de Sergi Cumeni zegt van niet. En dus is het een ingooi voor FC Twente. Vicento nog even in de slag met de scheidsrechter. Of beter gezegd andersom. Wordt even toegesproken door Cumeni Vicento. En dan is daar de ingooi van Cornelissen richting Rosales. Naar de achterlijn. En dan de bal over de zijlijn getrapt. Of over de achterlijn beter. Rados doet dat. En die geeft in deze wedstrijd al de derde hoekschop weg aan FC Twente. Twente profiteerde van een fout van Luxik. Balverlies Douglas weg. En Janko met zijn... Zevende goal al van dit seizoen, en scoorde tot nu toe in alle wedstrijden in deze competitie. En volgens mij als hij er nog twee bij maakt, dan zit hij in het all-time eredivisie record. Daar de corner die genomen is. Luc de Jong kan koppen, niet helemaal op de goal. Achterin duikt Wischerof nog op, want hij is als een van de koppers altijd bij dit soort situaties te vinden in het strafsopgebied van de tegenstander. Hij schiet de bal in het zijnet en dus zien we de keeperstrap van Gino Cotinho. Nog even terug naar dat moment met die penalty, de 14e minuut. Lex Immers zet Adel Den Haag op dat moment dus op de voorsprong. Maar onbegrijpelijk als je eerst een felle tackle hebt gezien als scheidsrechter die je bij ver hebt beloond tussen aanhalingstekens met geel. Ja, als je dan je tegenstander aan het shirtje trekt, dan komt de penalty. Had al gewoon gezegd een rode kaart. Terwijl Janko weg is en de bal voor langsplaat, waar er misschien wel wat meer in had gezeten. Een paas links in het strafschopgebied en die schiet hij dan eigenlijk met de binnenkant van zijn schoen. Voorbij de goal van Coutinho. Mooi met buitenkantje rechts weggestuurd door Luc de Jong. Maar het doel niet gevonden door Mark Janko. Je zou toch je kunnen afvragen. Wordt het niet tijd dat hij gewoon alle wedstrijden gaat spelen? Want van de week in de Europa League tegen Fulham werd hij gepasseerd. Omdat hij dan, uh, Adriaans, de trainer van Twente, kiest voor een andere manier van spelen. Met uh, Luc de Jong in de punt. Die scoorde weliswaar. Maar Janko heeft het toch echt op zijn heupen dit seizoen. Daar is de trap van Coutinho. Na die kans dus van FC Twente met Janko overtreding gezien van Verhoek even op de helft van FC Twente... dat de wedstrijd inmiddels onder controle lijkt te hebben. We zitten in de 21ste minuut. De stand is na die 0-1 van Immers 1-1 geworden door Mark Janko. En voor wij naar RKC AZ gaan, krijgt u van mij eerst eh, het eerste bericht... over PSV-keeper Titon, die uitviel, lang op het veld lag... 13 tot 15 minuten na de botsing met zijn eigen verdediger De Rijk. Een CT-scan zou hebben uitgewezen dat er in ieder geval geen sprake is... van een breuk van een van de wervels, van de nekwervel zou sprake zijn van een zware hersenschudding. Hij is 20 minuten buiten bewustzijn geweest. Dit zijn de eerste berichten. Relatief goed nieuws. Dus uh, in bij een toch uh, hele forse botsing voor PSV-keeper Titom. We houden u op de hoogte. We gaan verder met RKC AZ. Um, ja, die eerlijkheid gebieden zeggen. AZ maakt wel heel makkelijk goals en die houdt kamp. Maar deze kregen ze ook wel heel makkelijk. Hè? Ja, er was licht uh, contact van Ramos met Wernbloem. En uh, Scheidstad de Lisveld gaf een penalty die uh, goed benut werd door Elm. Uh, dat uh, kun je aan Elm wel overlaten. Is uh, topscorer nu met vier doelpunten bij AZ. 1-0 de voorsprong, maar Castillon in de beginfase uh, noopte de redding van Esteban, want het was een goede redding na mooie inzet van Castillon. En ten voorde raakte de paal voor RKC, dus de openingsfase was voor RKC de eerste, de beste uitbraak voor AZ, was het dus raak via een penalty. En nu is AZ weer in de aanval. Via de linkerkant is het Paulsen die de bal heeft opgepikt en hem uh, met een 1-2 probeert uh, terug te krijgen. Lukt ook en het schot is helemaal niet zo slecht. Gaat een half metertje langs het doel van keeper Roen Zoet, die het al eerder eh, zwaar te verduren kreeg toen door naar een geweldige actie van Mahar eh, eh, de bal niet erin kreeg... De, de Amerikaanse spits die uh, zo goed speelt bij AZ. Twee, tot twee keer toe was het uh, Zoet die op de been bleef. 1-0 na 23,5 minuut, spe, minuut spelen. Zoet brengt de bal weer in het spel. Uh, ja, tot nummer 3 tegen nummer 6. 3 AZ, 6 RKC. En dan is het onbegrijpelijk dat dat stadion niet gewoon vol zit. Waar 7,5 mensen in kunnen. Er zijn toch heel veel lege plekken. Overigens heeft uh, RKC al gezegd dat het uh, niet zoveel uitmaakt... wie de, de tegenstander wordt bij de loting voor de Europa League volgend jaar. Balbezit voor... RKC aan de rechterkant is het Snow... die in het strafschopgebied probeert een Meijers aan te spelen. Het schot van heel ver gaat over het doel van Esteban. En zo blijft het 1-0 voor AZ... na 24 minuten spelen tegen RKC Waalwijk. Hockey dan, uitslagen uit de vrouwenhoofdklasse. Den Bos tegen SJC bleef 0-0. Hurley Amsterdam 0-4. klein Zwitserland lagen 0-7. HDM Mop werd 2-4. Rotterdam oranje-zwart 4-2. En Pinoquet speelde thuis tegen Kampong. Het werd 2-2. En over Pinoquet gesproken... De mannen van Pinoké spelen tegen -man de bioman Amsterdam Geert de Groot. Ja, altijd een aardige wedstrijd hoor, Pinoquet tegen Amsterdam. Vorig jaar verloor Pinoquet thuis weliswaar met 5-2, maar uit... en dat is hier aan de andere kant van het veld, dat is in het Wageningenstadion... daar zette Pinoquet Amsterdam wel degelijk de voet dwars. Amsterdam werd daarna weliswaar kampioen van Nederland, maar dat was altijd mooi. Als je als Pinocchi van Amsterdam wint, dan heb je feest hier bij de steekneuzen... zoals ze ook wel eens gekscherend worden genoemd in de wandelgangen. Het is de tweede competitieronde, vorige ronde, afgelopen zondag... Vond heel aardig met winst voor beide debutanten in de hoofdklasse. Scharweide met 0-1 bij Oranje Zwart en ook Hurley met 3-6 bij Kampong. En die 3-6 van uh, Hurley bij Kampong, die leverde op dat Hurley gewoon bovenaan staat in de hoofdklasse. Eén wedstrijd gespeeld, drie punten, zes doelpunten voor, drie tegen. En ze hebben bij Hurley, dat is hier ook zo'n twee, driehonderd meter vandaan, drie hoofdklasse teams hier rondom en in het Amsterdamse Bos. Ze hebben bij Hurley die teletekspagina natuurlijk afgelopen week veel gefotografeerd. Want het zal niet lang duren, ben ik bang voor hurley dat ze op die eerste plek staan alhoewel vandaag spelen ze tegen hgc dus je weet het nooit en ze spelen thuis ook nog amsterdam dus hier tegen uh, uh oké okay, goed begonnen met een strafcorner voor Amsterdam. Het is 0-0, zeven minuten gespeeld. De wedstrijd is later begonnen omdat het heel, heel, heel erg hard geregend heeft hier. En dat betekent dat Amsterdam nu een strafcorner heeft. Kijken wat dat oplevert. Levert niets op voor taken maar hij mag er weer eentje nemen. Dat is voorlopig nog niet het geval. Het blijft hier dan ook na acht minuten spelen 0-0. Spanje gaat naar de finale van de Davis Cup. Nadal verpulverde Tsonga 6-0, 6-2, 6-4. 3-1 dus voor Spanje, op naar de finale. PSV ter Ajax eindigde vanmiddag in 2-2. Bij RKC AZ staat het 0-1 door een penalty van Elm. En bij Twente Adenhaag 1-1. 0-1 werd door immers uit een penalty. En Janko maakte gelijk. En vanaf half 5 is het ook nog Utrecht tegen Herakles. En in de Jupiler League, u weet wel de klas waarin Willem II Momenteel derde staat, staat Veendam tegen Emmen. Na een klein half uur te spelen op 0-0. Tot zo na het NOS Journaal van 3 uur.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 Parijs Noord-Einde. Hoeveel prinsjesdagen heeft u al meegemaakt hier? Weet jij het? 15? De miljoenen nota en reacties op alles wat Nederland te wachten staat. Er zijn allemaal stevige maatregelen. Prinsjesdag 2011. Dinsdagmiddag vanaf kwart voor één. Oh, ja, kijk eens, de daar een Jensen daarin. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.